Sophie verhoeven met het NOS-journaal. De man Rélie bij Parijs staat volgens onbevestigde berichten... bij justitie in Frankrijk bekend als een geradicaliseerde moslim. De man pakte vanochtend op de luchthaven het wapen af... van een vrouwelijke militair en rende naar een restaurant. Daar werd hij doodgeschoten. De politie heeft intussen bevestigd dat de schutter ook degene is... die eerder vanmorgen bij een verkeerscontrole bij Parijs... het vuur opende op agenten. Daarbij raakte één agent lichtgewond... De man ging er vandoor, stal een andere auto... en die is teruggevonden op een parkeerplaats van Orly. En inmiddels zijn ook de vader en de broer van de man aangehouden. In Vijfhuizen hebben nabestaanden vanmorgen de eerste bomen geplant... voor het herinneringsbos dat onderdeel is van het nationaal monument MH17. Er komen 298 bomen, ter nagedachtenis aan de 298 inzittenden van de rampvlucht MH17... Ook minister Koenders van Buitenlandse Zaken plantte een boom. Nabestaanden konden, als ze dat wilden... de as van gecremeerde slachtoffers in de aarde strooien. De bomen zijn geschonken door een kwekerij uit Kuik. Vier slachtoffers kwamen uit Kuik. Jordi Kruijf vindt het jammer dat de Amsterdam Arena... nog steeds niet is omgedoopt tot het johan Kruijfstadion, Dat zegt hij in het NRC. Johan Kruijf overleed op 24 maart 2016... aanstaande vrijdag een jaar geleden... Volgens Jordi had iedereen na zijn vaders dood er de mond vol van dat het stadion vernoemd moest worden. Maar de gesprekken tussen Ajax, de Arena en de gemeente Amsterdam lopen volgens hem nu al maanden. In december lieten die partijen juist aan de NOS weten dat de bal bij de familie ligt. Het weer nog in het zuiden regen, verder veel bewolking met af en toe een bui... In het noorden de meeste kans op wat zon. Het wordt 8 tot 12 graden. De wind neemt wat af. Ook morgen is het bewolkt met soms wat regen. En het wordt opnieuw maximaal 12 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... staat tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Centrum... 4 kilometer file door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 En de volgende artiest is Max van Praag. Geboren in Amsterdam op 24 juni 1913. En overleden in Hilversum op 10 juni 1991. Was een Nederlandse zanger. En die vooral in de jaren 50 een aantal successen boekte. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest Van Praag onderduiken. Als gevolg van zijn Joodse afkomst. En hij scoorde hits. Heel veel hits in de jaren 50. Waaronder als ik tweemaal met mijn fietsbel bel... En dan zijn de appeltjes van Oranje weer. En van Praag vormden in die tijd samen met Willy Alberti het duo. De straatzangers. Onder die naam hadden de heren diverse hits. Waaronder aan het strand, Stil en Verlaten. Het was 1985 en eh, 1959. dit Als de Klok van Arne Muiden. En sinds 1958 organiseerde eh, hij jaarlijks het Loosdrechtse Jazz Concours. En u hoort hem nu Max van Praag met Als de Deur...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 Keer, wanneer de deur zacht open gaat Hoop ik dat jij daar staat Hier heb ik met jou gezeten Hier in die vertrouwde sfeer Hier vergaten wij de weer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 Aan jou en iedere keer Wanneer de deur zacht open gaat Hoop ik dat jij daar staat Mijn meisje is een lieve schat, Maar overal gebeurt wel wat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 Als jij mij trouwt, met je hart van houdt, dan is heel de wereld van mij. In een houden koets, trouwt een sprookje en dat sprookje spaan. Een wereld die lacht, overal bloemen pracht Rondom ons heen een zonneschijn Ja zo wordt het al, als ik jou trouwen mag Want die dag, zal een sprookjesdag zijn In een gouden fiets, zie ik jou Als jij mij trouwt, met je hart van God, dan is heel muziek van Annie de Reuver. Tezamen met Karel van der Velden. In een gouden koets. En daarvoor hoorde je ook Annie de Reuver. En toen in het eentje met kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. En ook hoorde je nog Max van Praag met als de deur zacht open gaat. U luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort, een lokale omroep. Met natuurlijk iedere dinsdagochtend Zandvoort uit Zandvoort. Met een heleboel mooie Nederlandstalige hits. Zo ook de volgende dame, Siska Peters geboren in Nijmegen op 1 juni 1945, was een Nederlandse zangeres. En uh, haar loopbaan, een muzikale carrière begon in 1962... met het winnen van de grote prijs van Radio Luxemburg. En kort daarna tekent ze een contract bij een productiemaatschappij... MNP van Max Wojski. en haar eerste single Wie Weet. En Niemand Zal Mijn Tranen Zien werden meteen hitparade successen. En in 1963 nodigde Willem Duijzer uit voor een Nederlandse ploeg... voor het Songfestival in Knokken. En u hoort er nu, Siska Peters dus met Niemand zal mijn tranen zien. Nee.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 Eindelijk een ik ben je kwijt, ik ben je kwijt. Je knoeit de as van je sigaar, nu voor het gaan verder maar bij haar. Je vraagt me niet meer wat we eten. Ik kan van u af vergeten. Wat jij het liefst s'avonds avonds lust zelfs hoe je voor hebt gekust.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 Dat was Conny van der Bos met Ik ben gelukkig zonder jou. En dan voor een het in 1936. Dat was Bob Scholten. Het brengt eens een zonnetje. En ik moet zeggen, deze week, afgelopen weekend in ieder geval... hebben we toch echt uh, mooie temperaturen gehad. Langzaam komen we toch een klein beetje in de richting van het, uh, het mooiere weer. De kou is een beetje het land uit. Dus uh, als het regen ook nog een beetje wegblijft... dan uh, wordt het toch eens een mooie tijden. CFM Zandvoort, de volgende artiest kennen we allemaal. Het is vader Abraham, Pierre Karner, zoals u hem kent. En die doet iets samen met Annie de Reuver. Onder de naam Duo X, u hoort ze nu met In Gedachten. zie ik het kerkje weer, een hit uit 1969 alweer. In Gedachten Dan. Toen zijn alle lichtjes uitgegaan, maar ik wist waarom mijn hart zo snel ging slaan. De zon weer wacht Ja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 naar Zandvoerder met Mario Zandvoort. Het oude moedertje zat bevend op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambt naar Juffrouw, aanstonds geeft Bandoen gehoor, trillend op haar stramme benen. Greep ze naar de microfoon, en toen hoorde zij een oh wonder, zachte stem. Op het telegraafkantoor, vriendelijk sprak de ambtenaar, juffrouw. Aanstonds geeft bandoen gehoor. Trillend op haar stramme benen, greep ze. U hoort de muziek van Wieteken van Dort met de Hallo bandoen. En daarvoor muziek van Ernie Waldy met jou herken ik met gesloten ogen. Zie je hem, Zandvoort, de lokale omroeper uit de badplaats, Zandvoort.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 En in 1969 doet hij mee aan het cabaret, en onbekend... en komt daar in contact met de Skyline Quartet. Ze besluiten samen verder te gaan als John Lammers... met Kees en his Skyliners. Lynn Lammers zanger en gitaristisch. En u hoort hem nu, John Lammers, met Ik bewonder jou. Zijn allergroot zit waar die wereldberoep mee werd in Nederland natuurlijk. Hè. Ik bewonder jou, ik bewonder jou. de me geen verdriet.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 Meen het echt? Jou, ik bewonder jou. Doe me geen verdriet. Leven zonder jou, leven zonder jou, nee dat kan ik niet. Jij, ja, jij beheerst voortaan heel mijn bestaan. Ze zien gaan en zien komen, hij kende de meeste bijna. En daar in die duistere kamer, waar eerst nog de prijs wordt bepaald, heeft hij ze verteld. Schenen, want onverwacht kreeg hij bevel: dat hij bij zijn baas zich moest melden. Waar hij toen verscheen op appel, daar hoefde hij niet meer te sjouwen. Vroeg in en vroeg uit, s'avonds laat, daar heeft hij een lintje.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 Nooit voorbij zal De dorpsjucht klit wat bij elkaar In rok en haar En joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goeie recht De nieuwe tijd, net wat u zegt Maar het maakt me wat melancholiek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 Ik was een kind, hoe kon ik weten Dat dat voor goed voorbij zou gaan U hoorde een mooie plaat van Wim Zonneveld met Het Dorp En daarvan Mark Winter met het nummer De Heilsoldaat En de volgende artiest heb ik er straks ook al een me van gedraaid Natuurlijk Max van Praag en uh, ja voor sommige mensen van Praag. Dat kennen we toch? Nou, uh, de broer van Max is Jaap van Praag, oud-voorzitter van natuurlijk Ajax. En beter uh, bekende kinderen zijn Giel van Praag, televisie- en radiopresentator. En Marga van Praag, voormalig verslaggever bij, uh, en uh, presentrice bij het NOS-journaal. U hoort hem nu nogmaals, Max van Praag met Op de Sluis van IJmuiden.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 We'll be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 Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Ja, u hoorde Max van Braag met Op de Sluizen van Hermuiden. en tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en uiteraard volgende week dinsdag... tussen 11 en 12 ben ik weer op de radio. En als u het programma gemist heeft of wil het nogmaals beluisteren... of een stukje gemist heeft aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2 wordt het programma smiddags nogmaals herhaald. Voor nu, ik wens u alvast nog een hele fijne week, een fijn weekend. Dat laat u achter met uh, Zwarte Riek, met Mewiegie was een stijfselkissie. Ik zeg tot ziens. De